We zijn blij dat jullie er zijn. Dus als je hier vaker komt, fijn dat je weg weer gevonden hebt naar de Veenartkerk. Uh, vandaag gaat Jan-Peter voor. Jan-Peter staat nog in de hal, maar die zal zo komen zitten. En vandaag hebben we voor het eerst onze gelegenheidsband. Nou, met, met kerst natuurlijk. Hè? Tweede keer. En uh, ik ben heel blij en ook heel benieuwd uh, wat dit ons gaat brengen. Jan-Peter, welkom. We zijn gewend om voor de diensten te vragen of God bij ons wil zijn. En ik zou graag voor willen gaan in gebed met jullie. Lieve Vader in de hemel. Dank u wel dat we allemaal weer de weg naar de Veenhardkerk hebben gevonden. Dank u wel dat we hier in vrijheid mogen komen om u te ontmoeten. Heer, misschien zijn we hier wel voor het eerst. Of zijn we zoekende. Misschien zitten we hier wel uit gewoonte. Of zijn we mee met onze ouders, al dan niet met enthousiasme? Heer, met welke instellingen we hier ook zijn gekomen... wilt u en ieder van ons aanspreken? Laat uw Heilige Geest ons hoopvol maken. Wees bij ons hier en bij de kinderen, de kids en de kanjers en de X-pointers... straks in hun eigen moment. Dit bidden we u in Jezus' naam. Amen. Het thema van vandaag is verrast door hoop. En ik heb een hele week lopen denken... Wat kan ik hier voor leuks bij verzinnen? Je wil altijd een leuk intro, de mensen enthousiast maken en pakken. Maar ik dacht, voor vandaag laten we ons verrassen door Jan-Peter, door een hoopvol tekst, uitleg, inspirerend moment. Ik zou zeggen, laten we met z'n allen gaan staan, dan gaan we twee liederen zingen. Goedemorgen lieve mensen, als aangekondigd gaan wij twee liedjes zingen. Wij beginnen, uh, het zijn twee liedjes, het laatste is een kinderliedje en we beginnen, dank u voor deze nieuwe dag. Elke dag opnieuw U geeft uw liefde telkens weer En uw genade keer op keer Iedere morgen, elke dag opnieuw U geeft mij vrede die de wereld niet heeft U geeft mij blijdschap door uw heilige geest. Ja, de blijdschap die u mij geeft, is meer dan de vreugde die de wereld heeft. Als de zon schijnt en in de donkere nacht, de vreugde van u is mijn kracht. Ja, de vreugde van u is mijn kracht. U voor deze nieuwe dag, die ik van u ontvangen mag. Heer wat een zegen, elke dag opnieuw. U geeft uw liefde telkens weer, en uw genade keer op keer. die de wereld niet geeft, u geeft mij het wat door uw heilige geeft. Ja, de blijdschap die u mij geeft, is meer dan de vreugde die de wereld heeft. Ja, als de zon schijnt in de donkere nacht, de vreugde van u is mijn kracht. De vreugde die u mij geeft. Meer dan de vluchten die de wereld heeft. Ja, ze schijnt in de donkere nacht. De vreugde van u is mijn kracht. De vreugde ja, van u is mijn kracht. Kinderen ik ken hem nog niet zo goed, dus als jullie mij willen helpen met het liedje, heel erg graag. Maar ik ga wel mijn best doen. We zullen opstaan en met hem meegaan Snachts als je. Terugkomt, wij zullen opstaan en met hem meegaan. Als Jezus komt, blijf niet terren. zit niet bij de pakken, neerzinkendeuren helpt je toch niet meer. Zal gebeuren, dan komt de Heer, de Heer. Wij zullen opstaan en met hem meegaan. terugkomt, Wij zullen opstaan en met hem meegaan als Jezus komt. Ik zit op het puntje van mijn stoel, het is zo spannend. En ik ga op mijn tenen staan, ik ben verlangend. Naar die ene grote dag dat ik hem ontmoeten mag. Oh, oh, oh, oh het is zo spannend. Een hele nieuwe aarde vol gedechtigheid. En dat is reden voor de mensen. Een wereld zonder grenzen. Voor iedereen te eten en niemand wordt vergeten. Lachen in de boot, shalom, shalom. We zullen opstaan en met hem meegaan. Terugkomt. Wij zullen opstaan en met hem meegaan. Als Jezus komt, blijf niet treuren, zit niet bij de pakken neer. als je zich toch niet meer. Zal gebeuren, dan komt de Heer. De Heer. Wij zullen opstaan en met hem meegaan. Straks, als Jezus terugkomt. Wij zullen opstaan en met hem meegaan als Jezus schoon. Wat hebben wij een boel kinderen, zeg? Ja. ja. Dan is het voor al die kinderen, in ieder geval voor de jongsten van 0 tot en met 4, tijd om naar de Kruimels te gaan ik even op het scherm spieken wie er mee mogen. En dan is er naast de Kruimels ook de Veenhard Kids. En die mogen zo meteen even hun jas gaan aantrekken. Dat zijn de kinderen van groep 1 tot met 4. En die gaan uh, om het gebouw heen naar de fontein. En dan hebben ze daar hun eigen moment. En uh, de alleroudste die zijn ook al weg. Dat zijn de X-Pointers. En die zitten al in het gebouw. Dus uh, die missen we vanochtend ook. Even kijken: de Kruimeltjes mogen met Marjorie, Anna en Annelot mee. Hier naar achter in de, in de hal. En uh, Katinka, Rosalie en Paul die nemen groep 1 tot en met 4 mee. Ik zou zeggen, heel veel plezier met elkaar. En dan gaan we zo meteen zingen als ze weg zijn. Ja. We zijn klaar voor het volgende nummer. Willen jullie staan met ons? Er is een dag. Er is een dag. Voor eeuwig leven door zijn kant. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid. De dood verschogen. We gaan een uh, stuk uit uh, Handelingen lezen. En uh, dit uh, Bijbelboek staat in het uh, Nieuwe Testament, dus als Jezus teruggekomen is. Daar hebben we ook geweldig over mogen zingen. En uh, Lucas heeft dit uh, Bijbelboek geschreven en het is het tweede Bijbelboek. En jullie kunnen meelezen op het scherm. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag dat hij in de hemel werd opgenomen...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 In heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Jan-Peter, verras ons. Dankjewel. Nou, laat ik me eerst een applaus voor de band. Ja. Want ik ken jullie gezichten eigenlijk voor allemaal al volgens mij, dus waarom niet een jaar eerder? Dat Fantastisch, blijf, blijf volhouden, super. Eigen mens is toch altijd het beste, denk ik. Ten tweede zou ik graag eerder weg willen straks. Kan dat? Ik zal ik zeggen waarom. Uh, Loene Abkoude, dat is een zustergemeente van de Geef van vrijgemaakt. Voor de, die daar doet een soort van intrede, Klaas de Vries. En ik vind het wel leuk om even achter de prisaans te geven daar. Ja? Dat klopt, hij gaat naar Amsterdam, hij zit 80% in Amsterdam en 20% in Loenen op Koude. Ja. Want 80... Hij was ook een beetje een zwaar iemand voor één gemeente, dus we moest ook wat meer. Uh... Dus het ik... is een mooie win-win, denk ik. Dus twee keer officieel de Nou, ik weet niet hoe officieel ze het doen, dat maakt ik maar... maar wel even die eerste keer, weet je wel. Dat, uh... ja. Ja. Klaas de Vries bekend? Ja, denk ik denk wel. Hè. Nou ja. Nou, ja. Ja, het is wel een uh, zwaar gewicht. <laughs> Dank jullie wel. Verrast door hoop. Um, ja, waar zullen we beginnen? Ik, heb, ik, ik kom zeg maar van de A2, ik ben kant van Utrecht, maar dat weten de meesten wel. Dus ik kom van de A2, meestal raak ik zo Huge A2 door en dan Venkeveen. Maar deze keer zei de, heb ik de Tom Tom gevolgd en die gaat je dan dwars door Poerenland. Ja, door het Veen, Groene Hart. En dat is ook een beetje het begin van deze preek. Wat ja, wordt nog banaler, moet ik zeggen. Um, Jacob de Groot is ook boer in de Abbaanbrugge. En voor een balans in het evenwicht van een predikant heb ik in elk geval zeg maar, nodig dat ik regelmatig met mijn laarzen in de stront sta. Met tussen koeien bewegen en zware machines. Zo machtig is dat met één joystick. En dan zit ik hier in een voorzichte beweging en dan gaat hij hele ver reiken. Zo. Doe ik even zo. Die kant op. Ja. Nou, toen dus zei hij: Joh, uh, dinsdag komt de sleepslang. Uh, komen ze, ze mestrijden met de sleepslang? Ken je het systeem? Ja, jammer. Ik kan het niet uitleggen. <laughs> hij heeft het nog nooit gezien. Ze hebben het nog nooit gezien. Nou, dan moet je toch even komen kijken. Dus uh, ik had in mijn hoofd dat ik zou preken over verrast door hoop en het nieuwe koninkrijk. Dus ik. Dus ik reed rustig naar uh, Baanbrugge toe. Ja, dat is echt, echt fantastisch, zeg maar. Een slang, zo dik ongeveer, gaat zo ver je wilt, ongeveer twee kilometer kunnen ze bereiken. Zaagt het op uit de put en met een tractor uh, verspreid je het dan zo over het land heen. Al die vruchtbaarheid stinken, heerlijk trouwens, ik vind het niet erg. Uh, en precies met GPS wat ik ook wat blauw gekleurd, hoe dat... Dus ik was genieten, zeg maar. Ik denk, wat heeft dit nu te maken met verrast door hoop? Wat is... Heer, help mij, wat is, wat is hier, ja, wat, wat vinden we hier van terug? Zeg maar, is er op die nieuwe wereld, vol van gerechtigheid en shalom en eten genoeg, is daar nog een sleepslang en een meskelder? <laughs> um, en de start van de preek zou trouwens ook nog, nog dit, dit, is, dit is een start trouwens, maar de start van de preek zou ook nog, een, heb je nog een, een, een YouTube filmpje? Ja. Uh, ja, o, o, wacht, hadden we het eind van de preek gepland? Ja. ja. Doe maar. Ja. Hij komt uit de Passion vandaan, maar het gaat over een heel andere wereld. Of naïef? Veel te lief? Nog niet van illusies beroofd? En dat is Jezus dan? Ja. Dat zou je bijna denken. Misschien word je zelf al zo beschuldigd. Ben nou, je bent niet een beetje dom? Ben je naïef? Ben je niet veel te lief voor deze wereld? Al die illusies, doe eens, doe eens reëel... En toch zegt, Jezus, ik heb een heel andere wereld in mijn hoofd. En daar gaat het over. Verrast door hoop. Waar uh, zijn wij mee bezig om het hier in Meidrecht te zeggen? Waar leiden deze voetstappen heen? Plastischer kan het eigenlijk niet dan dat hier door jullie verbeeld is. Dat we een gemeente willen zijn in het nu, verbonden met Meidrecht. Oké, okay. dat, dat weten we. Dan hebben jullie ook helder op je netvlies staan. Maar waar gaat het heen? Waar ga jij heen? En dan liefst... Over een periode die je niet kunt overzien. Dus waar ga je heen? Waar ben je over 100 jaar? Dat kun je niet helemaal overzien, hè? Leidt dat... Zoals deze voetsporen... Hoewel dat ook een verrustend aantal... Zeg maar, de verkeerde kant op wijzen... <laughs> leiden deze voetsporen uh, via het kruis, mooi. Ik dacht eerst op de foto toen ik het zag, het is het rotsgraf wat openbreekt. Of zit dat er ook een beetje achter of niet? Nou ja, het is, het is kunst. Het is kunst, dus we kunnen er alles mee. Maar nu ik beter kijk, ik denk, leiden die voetstappen via het kruis naar de hemel. En dat is eigenlijk precies waar het over gaat en precies wat... Tom Wright, Verrast door Hoop. Het is een heel boek, dus we zijn er niet klaar vandaag. Verrast door Hoop. Dus is precies waarvan Tom Wright zegt 100% nee. Dat, gaan we, dat zie ik anders. Tom Wright is een bijbelgetrouwde theoloog. En dat, dat zijn wij ook samen. Um, maar hij schetst het beeld van voetstappen die, net zoals we het vanmorgen bezongen hebben trouwens, dat dus zover is het niet weg. Dat wij als gelovigen naar de hemel gaan en zeggen, ja, ja, dat weten we nou onderhand. En dat ontkent hij ook niet. Maar hij zei, uiteindelijk is dat maar een tijdelijke toestand en we gaan naar een andere wereld. Dus waar ben ik over honderd jaar? Wellicht denken wij dan in eerste instantie, dan ben ik in de... Nou nee, sommigen zullen zeggen, uh, ik ga deze preek ook preken als een veel niet gelovigen in uh, de kerk zullen zitten. Sommigen zeggen: Nee, het einde verhaal, dood is dood. Toch? Anderen zeggen: Ik laat het los. Verschillende opties. Ik heb geen idee, maar ik laat het gewoon los. Christenen zeggen dan toch wel vaak: Denk ik, waar ga je heen? Dan is je eerste antwoord toch wel de hemel, of niet? Ja, dat is. Daar gaat het ook om, maar, maar je gaat ook altijd ergens heen. Dus dat, dat is wel heel statisch, dat zou alleen... Klopt, maar waar wil je dan heen gaan? Dat is de vraag. En waar wil je heen? Oké, okay. en waar willen wij samen heen? Oh, vertel. Als je wil hoor. Nee, oké, okay. okay. nee, dat is wel erg publiek. Oké, okay. okay, super. En als we nu zeg maar, want dat is dan een vraag, als we dan nou zeg maar over een periode heen trekken die verder is dan onze neuzen, dus meer dan een dag en nog een dag, waar ben je over tien jaar, waar ben je over vijftig jaar, en ik trok het expres nog verder, waar ben je over honderd jaar zijn? Nee. <lacht> ik ga even door met mijn verhaal, kom ik terug. Okay. <laughs> um, waar gaat deze wereld zelf ook naartoe? Of blijft die hier hangen? Of is er nog een andere toekomst? Is daar hoop? Gaat het iedere dag beter? En gaan we zo evolueren we steeds naar een betere wereld? In elk geval is het duidelijk dat Jezus een heel andere wereld in zijn hoofd heeft. En dat hij daarheen wil. En als we als christenen denken van we gaan naar de hemel. Dan, zegt hij, of dan, dan, dan is de gedachte, is dat, is dat het goed eindstation? Sommigen zeggen natuurlijk, we gaan naar een walhalla. Anderen zeggen, we gaan, hoe ziet die helemaal dan precies uit? Dan kunnen we daar nog over doordenken. En dan zijn, is er natuurlijk ook weer een groep die zegt, dan zijn daar zeventig maagden. Nou, De meeste christenen zullen dat niet ontkennen dat die er zijn, dat er ook maagden zijn. Maar een walhalla voor strijders en zo... Dat is het niet, maar het is in ieder geval een plek waar het prima is. Hemel is een plek waar het prima is. Het is dat een probleem, want hoe kom je in de hemel? En hier is het antwoord. En niet anders. Het antwoord is, je komt, de, je komt in de hemel door het kruis, doordat Jezus Christus de zonde weg heeft gehad. Zonde, doe niet zo wat zonde, ja. Goddelijke standaard om in de hemel te komen is niet dat je het iedere dag een beetje beter doet, maar goddelijke standaard is dat je je leven geeft voor je vrienden. Tot en met kruis. Dat je God 100 procent lief hebt en je naaste 100 Dat is de hemelse standaard. Die standaard lukt ons niet, die standaard lukte Jezus wel. En Jezus zegt, ik heb de poort weer geopend, kom met mij mee. Goede vrijdag geeft veel aandacht. Jullie hebben ook goede vrijdagdienst gehad, denk ik. Stille week, heeft u nog aandacht gehad hier ook met vespers? Ja. Daar ligt voor heel veel christen ook een behoorlijke focus op die zonde en op het wegnemen van die zonde. En dan is het Pasen en dat betekent dat Pasen is dan de nieuwe wereld. Pasen is dat betekent deze man die hier voor mijn zonden gelegen, geleden heeft, die ze gedragen heeft... heet mij welkom en zegt tegen mij, kom maar weer bij mij, de hemel is weer open... Jij voldoet aan hemelse standaarden, omdat ik ze voor jou gedragen heb. Als wij, mag ik de tekst van de Bijbel weer zien. Als wij dit aan de discipelen zouden vertellen. Dan zouden zij ons met enige bevreemding aankijken, dit hele verhaal. Niet dat ze het niet herkennen en erkennen. Maar ze zouden zeggen, uh, hallo. Maar met Pasen ging het daar helemaal niet over. Wij waren, mag ik het eerste stuk zien. Wij waren, uh, vers 3, na zijn lijden en dood, heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen. En in die 40 dagen zitten we nu. En dus dat is het goede moment voor deze preek, voor dit item. Tussen Pasen en Links erin, is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen, niet over de zonde, maar sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Ik vind deze tekst ook een beetje nu. We zitten in die periode tussen Pasen en Hemelvaart. En ik hoop ook dat iets van Jezus Christus aan ons, aan jou en mij weer verschijnt. Dat we mee mogen maken, dat we opnieuw in de gaten krijgen... Hij leeft en hij heeft het met mij. Hij heeft het met ons over het koninkrijk. Dat is die plek die we nu eigenlijk iedere zondagmorgen weer kunnen zijn. Jezus is opnieuw, komt hij dichtbij en heeft het met ons over het koninkrijk. Want echt, de discipelen zullen met het verhaal over hemel gezegd hebben: Nou ja, beste meidrechters of meidrechtenaren of meidrechtenezen, wat is het? Mijn discipelen, mensen uit de ronde venen, moet ik het zo zeggen? Mensen uit de ronde venen, wij begrepen niet al te veel van Jezus. Maar begrijpen jullie hem wel? Als jullie je focus hebben op kruis, dan moet je toch eens meekijken wat wij hebben beleefd met Pasen. Dat was zeker kruis en dat was zeker opstanding, maar wij waren niet verbaasd dat we weer in de hemel zouden kunnen komen. Dat was ons punt niet als joden. Wij waren ook niet verbaasd dat er een opstanding uit de doden zou zijn. Dat was ook ons punt niet. J jullie herkennen wel, de sommigen van jullie herkennen de uitspraak van uh, Maria wel, van Martha wel. Die zegt, uh, ja, aan het einde van de wereld, dan zullen we allemaal opstaan. Dat was niet het inbrekende nieuws. Het inbrekende nieuws voor ons was dat hij nu opgestaan is. We verwachten Jezus dat hij later op zou staan en dat we hem later zouden weer. We wisten niet waar deze wereld nu naartoe zou gaan, maar nu is hij opgestaan op die mooie zondagmorgen naast ons komen zitten, verscheen hij in die veertig dagen regelmatig weer naast ons, zat hij naast ons, brak hij met ons opnieuw brood, at hij bij ons geroosterd vis, geroosterde vis en dronk hij met ons regelmatig een slok wijn. Dat was inbrekend nieuws. Daardoor werden wij verrast door hoop voor deze wereld. Kijk maar, vers 3, na zijn lijden en dood. Hij verschijnt in het midden, spreekt met hen over hun koninkrijk. En dan lezen we verder, toen hij eens, dus dat kan vandaag weer zijn, bij hen was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem, blijf daar wachten. Volgende vers, volgende stuk. Had hij het over de Heilige Geest en toen drong bij de discipelen door wat hij bedoelde. Toen hadden ze opeens in de gaten, wacht eens eventjes, het koningschap dat deze aarde een soort betere aarde zou worden onder het koningschap van de Messias. Dat is nu begonnen. Als hij met ons praat over het koninkrijk en hij spreekt nu met ons over de heilige geest gaat komen, iets wat wij weten hoe dat gebeurd is, maar waarvan zij zochten van, wat betekent dat dan precies? Daarom stellen ze de vraag, en in de, in de Bijbel in gewone taal staat hier nog iets anders, is dat dan het ogenblik, even kijken, oh ja, heer gaat u dan binnen afzienbare tijd, je kunt het ook anders vertalen. is dat dan het ogenblik, dus die uitstorting van de heilige reis, is dat dan het punt dat u het koningschap van Israël gaat herstellen? Hoe staat die precies? Ja, het koningschap over Israël is het dan zover dat u op uw manier u laat zien aan heel Israël... en dat koningschap, dat rijk van u op deze aarde gaat vestigen? En, lieve mensen, dit was een goede vraag. Jezus zegt niet, foute vraag. Hé, weer eens een keer verkeerd bezig, discipelen. Let op, doe dit nog maar. Nee, hij ontkent het niet. Hij bevestigt in feite... Ja, ik ga het koningschap instellen, alleen de timing. Jullie timing is niet mijn timing. Dat is hier het antwoord. Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik. Dus discipelen waren goed af toen zij vroegen, herstelt u het koningschap? Het antwoord is zonder meer, ja, ik herstel hier een politiek een burgerlijk, een sociaal, een milieutechnisch, een agrarisch-unische wereld. Ik, ik, ik maak hier, op deze aarde, ben ik koning. De discipelen kregen in de gaten dat zij een koning hadden van deze wereld met een doornenkroon op zijn hoofd. En een droogdoek in zijn hand om voeten te wassen. Een totaal ander koninkrijk. Um, we kunnen naar de, bijvoorbeeld kijken naar de manier waarop Paulus dit in 1 Corinthians 15 um, aan elkaar knoopt. Dan kennen we beter die denkwereld. Dus niet die zonder gecentreerde gedachte, maar de nieuwe koninkrijk gecentreerde denkwijze. Paulus heeft in 1 Corinthians 15 een heel verhaal over de opstanding. En dan eindigt dat, en daarom heb ik het alleen maar het laatste stukje gedaan... dan eindigt dat hiermee. Gaan over Jezus is opgestaan, Jezus is verschenen... we krijgen een ander lichaam... vergankelijkheid wordt onvergankelijkheid... en dan eindigt dit maar... oké, okay, en nu is het maandag. En dan kom ik een beetje bij jou uit. Uh, maak er een mooie dag van. Kom, geliefde broers en zusters... hou vol... wees standvastig... ondankbaar, iedere dag een beetje beter zet je altijd in volledig het werk van de Heer. Wat is het werk van de Heer? Het werk van de Heer is dat koningschap vestigen hier op deze aarde. In het besef dat al je inspanning, dus al je mest uitrijden, al je, wat ga je morgen doen? En, al je dagelijkse bezigheden dragen bij aan de komst van dat koninkrijk. Grote dingen, fantastische dingen, kerkdiensten, maar evengoed een wandeling in alle rust, in alle stilte, in je eentje, met of zonder de hond, over de wandelpaden die hier ook overal. Al onze inspanning. Hoe kan Paulus die switch maken tussen het grote verhaal van de opstanding en het kleine verhaal van iedere dag, omdat hij dat in het verlengde van elkaar ziet? Omdat het niet zozeer gaat of wel of geen zonde doen. Maar omdat het werk van de Heer is het koningschap herstellen. Wanneer? Dat is de vraag. Dat is niet onze zaak. Maar dat zijn koningschap hier op aarde opnieuw gestalte krijgt. Dat zijn geest er opnieuw ons zo te pakken heeft. Dat wij leven als transparante, open mensen. Dat, dat de gedachte aan leugen en ongerechtigheid. Dat dat helemaal weg is. Omdat we zo zuiver zijn. En dus ook zo zuiver mest uit kunnen rijden. En kunnen leven samen. Dat is het koningschap waarover het gaat. Je kunt het vergelijken met een nieuwe schepping. God schiep zijn, God schiep zijn aarde in vijf dagen, in zes dagen. In de zevende, dat nam die rust. En op de achtste dag begint er een nieuwe wereld, een nieuw leven. Schiep hij zijn zoon opnieuw weer. En dat zagen de discipelen. Schiep hij zijn zoon met het verrassende Nieuwe lichaam. Zullen we het op een rij zetten? Hebben ze op een rij staan? Ja. Dit is volgens mij. een beetje waar we het nu over gehad hebben. Jezus' lichamelijke opstand, ik wil zeggen dat niet. Hemel, natuurlijk. Natuurlijk is dat een tijdelijke, maar een tijdelijke positie. Maar uiteindelijk is dat niet waar we heen gaan. Nee, Jezus' lichamelijke opstand betekent dat dit leven doorgaat. Proost. Jezus' lichamelijke opstand is nou ook niet zo nieuw. Alleen, het schuift voor ons toch, Er zit iets tussen, ik weet niet precies hoe het zit. Maar het schuift is van die lieder die Ben gezongen heeft. Perfect, allemaal helemaal dit thema. Maar, maar, maar, maar, maar, maar dat is... Daar zit iets, misschien denk ik op twee sporen, moet we het maar samen over hebben. Dit leven gaat door. Niet een eeuwig in een soort lichaamloos, met een witte takken, alsmaar zwaaien, godloof, godloof, godloof. Voor mensen die van zingen houden, die hebben dan geluk, maar <laughs> je moet jezelf niet van het zingen houden, zeg maar. Ik zal eeuwig zingen voor God's Goede Tierenheid. Nou, dat is wel heel lent. Het is dit leven, daar gaat God houdt van zijn wereld. Laten we zorg hebben voor onze dieren, voor de natuur. Laten we... Want God houdt van deze wereld. En op die wereld komt hij terug en maakt zijn nieuwe wereld. Wanneer? Mee door ons. Want dat zegt het, wees mijn getuige. Werk niet alleen maar verkondigen. Maar verkondigen is natuurlijk met je woorden, met je hele leven. Vertel van dat nieuwe koninkrijk. Maak dat duidelijk. Doe gewoon je werk goed. Wil je dat doen? Morgen weer? Loop en kantjes niet van. Nou ja, hou we niet. Wees mens, leef hier op een goede manier. Natuurlijk, vertel van Jezus. De opstanding van Jezus Christus is een kenmerkende, fundamentele, is een soort blauwdruk, een soort prototype gebeurtenis in de wereld, wat eigenlijk het symbool is en het startpunt van een nieuwe wereld. Te mooie zinnen. Blauwdruk wat met Jezus Christus' lichaam gebeurd is. Kapotte rug. Niet om aan te zien. Toch? Zijn lichaam was niet om aan te zien. Heb je de film Risen al gezien? Hij draait in Amsterdam. Niet in Utrecht. Ja, dat is onmogelijk. Niet bekend, Risen? Ja, moet je doen hoor. Ja, oh, moet je doen, ja, wat heb ik te zeggen? Ook met je kinderen, leuk uitje, hap naar bioscoop. Ja, wel 12 plus misschien? Ja, denk ik wel. Moet je even kijken wat erbij staat. Risen. Want dan zie je de, de zoektocht van een Romeins soldaat. Zit ik even reclame te maken voor de film. Uh, de rechterhand van Pontius Pilatus zoekt naar het lichaam. Dat lichaam is er niet, want dat lichaam is opgestaan. Is weer terug op een fantastische manier. De opstanding van Jezus Christus, die een kapot lichaam had, dat is een soort blauwdruk. Zo zal heel deze wereld ooit eens opstaan, nieuw worden, alle oude weg. Kunnen we er in detail over doordenken? Ik vind dat we daar in detail over door moeten denken... om weg te komen van het idee van een hemel... van een lichaamsloze, concreetloze omgeving... om hier op deze aarde, van deze aarde te houden... en daar wat moois van te maken. Dus wat mij betreft, en dan kom ik terug bij het einde van de film... is er nog een sleepslang? Is er nog gps... Zijn er nog machines? Maar, maar nu, nu wordt het gevaarlijker natuurlijk, omdat als je in detail gaat, je ook altijd problemen problemen uit, uitkomt. Maar dit weten we, het is een concrete, het is deze wereld. Dus hoezo een wereld zonder motoren? Hoezo een wereld zonder hydrauliek en zonder gps? Dat is allemaal van deze wereld. Het zou allemaal anders zijn en beter ook, maar vergelijk dan steeds weer, en vandaar dat blauwdruk en prototype zoals Jezus, lichaam opnieuw, op een nieuwe manier verscheen, anders en toch gelijk, zo zal deze aarde ook op een nieuwe manier, anders, maar toch ook gelijk zich manifesteren. Misschien is het goed om nog één keer dit, oh daar staat hij nog, Jezus' lichamelijke opstanding als blauwdruk, dit leven gaan door, hij is de Messias, ook de echte koning van de wereld, en dat zal ook zichtbaar worden voor iedereen dat zijn koningschap ervaard is, en Gods nieuwe schepping is in jou en mij begonnen. Dat is nog een heel verhaal, maar dat is voor een andere keer. Maar het is echt in jou begonnen. Je bent er onderdeel van. En vierde, voor zijn volgelingen, voor jou en mij, is, een, is er heel wat werk aan de winkel. In een concrete, reële wereld. Maandag 5 april. Vier. Verrast door hoop. Ik hoop het. Zoals de discipelen waren, verrast door de aanwezigheid van een lichamelijke Jezus in de midden, kunnen wij verrast zijn. Door de bloei, door de pracht van de lente om ons heen. Dat op één of andere manier dat terugkomt in een nieuwe, concrete wereld waar het feest is. Amen. vragen. Ik kan er een paar afschieten misschien. Ja. Ja. Oh ja. Ja. Oké. Okay. Geweldig. Ja. Ja. Ja. Mooi. Super. Super. Super, super. Ik dacht nog toen ik die voetstap omdraaide. ergens gaan die voetstappen ook weer die kant op. Hè? Gewoon, hé, hey, we zijn in deze wereld. Morgen is het maandag. En hier mogen wij verrast door hoop. lekker ons ding doen met de heer Jezus Christus naast ons. Dus daar kun je ook weer alle kanten mee op. Nou, het, het, het, is een, het, is een, het, het zit in elk geval wel meer in het Joodse denken. En dat is niet verbazingwekkend, want het hele, hele Oude Testament is onze God, hun he, is, is dezelfde God. Uh, en het zit veel minder in het Griekse denken. En wij zijn meer aan, wij zijn eigenlijk ook beïnvloed door de Griekse dingen van Plato en zo, en geestelijkheid, uh, geen materie. Ja, het is meer Oude Testament dan Griekse wijscheren. Denk er, ja, dit is zo mooi om straks naar huis te gaan. En denk, hoe zou het dan zijn? Geniet ervan. Soms kan je fantasie op een hol slaan. Blijf altijd weer terugkomen naar het verrassende feit dat Jezus met zijn lichaam bij de discipelen weer opstond. En dat dat een soort symbool is voor hoe deze hele wereld op een fantastische manier weer opstaat. Ik heb een heel andere wereld in mijn hoofd. Amen. Amen. Um, de gebrokenheid van deze wereld, dat uh, is voor mij uh, een beetje een dooddoemen als het om hoop gaat. En dan is er altijd wel eentje die wel hoop brengt en dat is voor mij dan toch de Heilige Geest. En daar gaat dit nummer over. de vader Mee wil zingen, mag de laatste mee zingen. wel. Bedankt Jan-Peter. Ik wil graag uh, met jullie uh, bidden. Lieve Vader in de hemel. Dank u wel dat we mogen weten. Geloven dat u eens weer terug zult komen. Op uw tijd. Dank u wel dat u deze belofte heeft gegeven. En dat wij mogen weten dat het dan allemaal beter mag worden. Nog mooier dan we ons kunnen voorstellen. En tot die tijd hier. Geef ons rust in ons geloof, kracht en vertrouwen. Heren, want wat we ook in de wereld zien gebeuren is intens verdrietig. Iedereen ziet of hoort het nieuws en elke dag komt er veel verdriet en ellende voorbij. Heer, wees bij de plekken waar oorlog is. Waar vluchtelingen in de kou en modder zich warm proberen te houden. Wees bij de mensen die onderdrukt zijn, de armen en de zieken. Heer, het is gewoon te veel om op te noemen, maar geef ook hen, geef ons allen, uitzicht op u. Heren, wilt u bij de raadsleden van onze gemeente de venen zijn? Daar waar beslissingen genomen moeten worden, heerst onrust. Mensen stappen op, er is geen vertrouwen meer in elkaar. Heer, herstel wat nodig is voor onze gemeente. Wilt u ook bij ons individueel zijn? U kent ons, hoe we hier zitten... U weet wat ons bezighoudt, of er vreugde of verdriet is, zorgen of juist zekerheden. Heere, geef kracht, inzicht en liefde voor onszelf, voor elkaar en voor alle mensen om ons heen. Heer, dit alles bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dan heb ik nog vier mededelingen voor jullie. En de allereerste mededeling is, als je om je heen kijkt, zie je allemaal prachtige schilderijen. Ik kan niet precies zien wat het allemaal betekent. Maar deze schilderijen zijn van uh, Nico van uh, Oosten. En um, Nico is een uh, kunstenaar uit de Ronde Venen En uh, komende maand uh, nou, gaat Gerbrand daar een keertje over preken. En deze kunstenaar, Nico, die komt ook een keer uh, nog in de dienst langs... om uh, er wat over te vertellen. Dus ik ben heel benieuwd uh, nou, wat het gaat worden. Dan hebben we ook een, uh, een bloemetje. Elke maand geeft de Veenlaardkerk een, een bloemetje weg... En deze uh, keer is het uh, voor het echtpaar, um, moet ik even spieken op mijn briefje, wat was het ook weer? Oh ja, Straver Kerkhof uit Vinkenveen. En zij zijn uh, 65 jaar getrouwd, dus dat, uh, namens ons krijgen zij een prachtig bloemetje. Om uh, nou ja, het hoop, het leven en uh, hopelijk nog een aantal jaar samen door te mogen brengen. Dan um, hebben we de introductiecursus die gaat uh, starten. Ja, daar staat hij. Komende maand, of komende woensdag moet ik zeggen, gaat hij al beginnen. Drie woensdagavonden in april en drie woensdagavonden in mei. Heb je nou interesse in de Veenhardkerk, dat je denkt, wat is de visie, waar houden ze zich mee bezig? Is het misschien een kerk voor mij, waar ik me zou bij willen aansluiten? Of juist niet, hoeft niet. Maar deze cursus uh, gaat over, van nou we willen je wat laten weten over hoe wij kerk zijn en wie weet past het bij jou. Dan het laatste puntje, het collectedoel En uh, Maarten zit hier vooraan. Die heeft uh, het collectedoel uh, aangedragen. En het gaat over vrienden van hen, Jaap en Els. En die zijn uh, naar China vertrokken in 2001, als ik het goed uit mijn hoofd heb. En uh, daar zijn ze eerste vijf jaar zijn ze daar uh, een andere taal gaan studeren. En toen zijn ze op zoek gegaan naar hun plek waar ze hun zendingswerk konden uitvoeren. En um, ze zijn in China gebleven en uh, ze hebben daar een, een, een café-restaurant geopend, Somewhere Else. Uh, en daar uh, ook geprobeerd of, het zendingswerk tot uiting te laten komen. En helaas is het restaurant afgebrand. Uh, en ze zijn nu weer bezig met opbouwen. Afbranden was in 2014, als ik het goed heb... En daar gaan we voor collecteren. Ik denk een, een prachtig doel om uh, de vrienden van uh, Maarten een hart onder de riem te steken. En uh, hun zendingswerken tot uiting te laten komen. Na de collecte en ik hoop ook dat de kinderen terugkomen. Zingen we nog één nummer met elkaar. En uh, nou, we aanbevolen. We mogen gaan staan. Dank u voor deze nieuwe dag. Nee, laat, het nee, de laat, het de laat het feest zijn in de huizen. Laat het feest zijn in de huizen. Mensen dansen op de straat. Als het onrecht blijft voor Jezus. And, and the folk in hidden In the, hands. Hands. In the voor het kruis. Laat uw heerlijkheid verschijnen in de wind. Mag ik de zegen geven? Oh, ja. ja, dat vind ik wel bijzonder. De zegen vind ik altijd wel iets moois. Het loopt sowieso allemaal even wat anders. Want zoals jullie misschien gemerkt hebben, er zijn ook geen kosters. En helaas zijn er meerdere oproepen geweest van welke kring wil uh, kosterschappen op zich nemen. Of welke mensen, welk duo. Maakt niet uit. Maar er is vandaag dus helaas geen koffie. Ik zou het met liefde willen aanbieden, maar... Helaas, er is nog niks doorgeprutteld, dus um, ik hoop dat er voor volgende week iemand opstaat en zegt van nou, ik ga samen met iemand anders koffie zetten. Um, heel graag, want de hele maand april is nog vakant. En um, dus ik uh, wens jullie alvast een hele fijne dag, een hele fijne week. En uh, ik denk dat we maar een zegen gaan vragen voor, uh, voor ons allen. Lief vader in hemel. We willen u vragen, u voor ons wilt zegenen. Zegenen hoe we hier staan. Zegen ons uh, deze week in. Laat uw heilige geest ons hart laten spreken over uw Heer Jezus. Wees bij ons. Wees ook bij de kinderen die nog terug moeten komen. Ga in met ons deze week. En breng ons als het kan volgende week weer hier. In Jezus naam. Amen. Wel thuis. Dank jullie wel.